Jobboot met het NOS-journaal. President Obama roemt de Ali. Hij noemde hem een kampioen die vocht voor gerechtigheid. Al tijdens zijn bokscarrière zette Mohammed Ali zich in... voor de rechten van zwarten in de Verenigde Staten. Zijn inzet heeft volgens Obama geleid tot een betere samenleving. De president vergeleek hem met grootheden als Nelson Mandela... en Martin Luther King. De legendarische bokser had al 30 jaar boksersdementie... een vorm van Parkinson, en overleed vannacht in een ziekenhuis. Hij werd 74 jaar... Bij een busongeluk in Algerije zijn tenminste 33 mensen om het leven gekomen. Zeker 22 mensen raakten gewond. De bus kwam met een vrachtwagen in botsing, sloeg om en vatte vlam. Dat gebeurde op ruim 300 kilometer van de hoofdstad Algiers. De oorzaak van de botsing is niet duidelijk. De Spaanse Garbine Muguruza is de winnares van Roland Garros. In de finale versloeg ze de nummer 1 van de wereld, Serena Williams... in twee sets met 7-5 en 6-4. Williams schakelde gisteren in de halve finales Kiki Bertens uit. Agenten van de Duitse en Nederlandse politie zijn in Roermond bezig... met een grote actie tegen internationale criminele bendes. Daarbij worden ook agenten uit Roemenië ingezet. De politie is op zoek naar rondtrekkende groepen die zich in een aantal landen schuldig maken aan onder meer winkeldiefstal, skimming en zakkenrollerij. In Nederland is sprake van een stijging van het aantal rondtrekkende criminele groepen vanuit Oost-Europa. De resultaten van de actie in Roermond worden morgen bekend. Het populaire Duitse muziekfestival Rock am Ring is opnieuw stilgelegd vanwege het slechte weer. In het gebied rond Koblenz worden zware buien en harde wind verwacht, mogelijk met onweer. Gisteren laakten 71 mensen gewond door blikseminslag. Daarna lag het festival anderhalf uur stil. Op dat moment waren er 90.000 mensen op het terrein van Rock am Ring. Uit voorzorg heeft de organisatie nu besloten de optredens van vandaag af te gelasten. Het weer op veel plaatsen zomers warm bij flinke zonnige periode. In Zeeland is het bewolkt en maar 14 graden, elders maximaal 28. In het midden en zuiden stevige onweersbuien. Mooi zonnig met temperaturen tussen 23 en 27 graden. Later op de dag in het zuidoosten mogelijk weer een onweersbui. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Gooimeer en Muiden 6 kilometer file.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 Het tweede uur van Entertainer voor Jullie hier bij CFM. die 106.9. En uh, ja, hier nog steeds uh, Tina van Beek. En uh, ja, we gaan zo nog één plaatje draaien van de. En dan uh, gaan we haar gedag zeggen. Ja. ja. Dan zit het er weer op. Dan zit het er weer op. Snel ja, ging, ja, ja eigenlijk, uh, eigenlijk zat het er al op. Maar goed, <laughs> hey, uh, een beetje uitlopen, dat mag. Jawel. Is dat altijd gezellig, toch? Jawel, tuurlijk. Uh, oh al ja, je plaatjes. Ja. Die gaan we zo nog even doen. Ah, die is ook wel heel erg leuk. Ja, en die is tot stand gekomen door? Ja, eigenlijk ook weer omdat we liedjes voor de album aan het zoeken waren. En uh, ja, de originele versie is natuurlijk... Uh, ik ga nog niks verklappen. Ik weet zeker dat de mensen het allemaal wel gelijk herkennen. Okay. En uh, ja, het is gewoon een, een, een nummer wat het op ja, feestjes altijd gewoon heel erg goed doet. En ik had zoiets van, als ik dan toch die album... Uh, je wil wat nieuwe dingetjes, maar je wil ook wel herkenbare uh, liedjes erop hebben staan... Dus ja, daar is uh, al jouw praatjes en ook daar is weer een hele leuke clip van gemaakt. Ik moet zeggen, we hebben wel mannen uitgekozen en, en één mooie blonde dame... Maar die mannen voelden er eigenlijk toch wel stiekem toch wel heel ongemakkelijk bij die... Ja, glas, <laughs> Terwijl ze normaal ja. zoveel praatjes hebben, al jouw praatjes <laughs> ja, hebben. Ja, ja. En dan toch uh, in één ruimte met een hele mooie, mooie blonde dame. En ja. dan toch eigenlijk niet zo goed weten waar ze het zo zijn. Wat goed ze ermee aan moeten, nee, inderdaad. <laughs> dus dat was wel heel leuk. Oké, okay. nou ja, we gaan in ieder geval in al te bezichtigen. Ja, hij is, hij is zeker ja, te bezichtigen. Ja, ja, ja. Dus uh, ik zou zeggen, gewoon op YouTube, lekker naar YouTube, uh, al jouw praatjes. Uh, Oké. Okay. Nou hey Tina, ik wou zeggen uh, ja, bij deze hartelijk dank voor jouw komst in ieder geval naar de studio. Ja, was leuk hier en, uh, te zijn. En jouw partner ook natuurlijk. <laughs> Goed, uh, nou, die, uh, die moet ervoor rijden denk ik. Ja, die mag ervoor rijden. <laughs> <laughs> ja, we mogen dadelijk lekker verder gaan feesten. Hè? Dus ja, dat moest toch wel gelijk heb je, je hoeft niet ver weg in ieder geval. Nee, dat klopt. een kleine paar kilometer. Ja. Hé, hey, uh, dan gaan we hem uh, draaien. Ik zou zeggen, uh, ja, in ieder geval uh, tot de volgende keer. Zeker weten. En, uh, met een nieuwe single of zo of een nieuwe album. We zien het wel. Dat is nog een verrassing. Ja? ja toch? <laughs> Oké. Okay. Ja, hey, dankjewel. Ja wel graag gedaan. Hoi je praatjes. Zeg Ja, en dat uh, was hij dan. En ja, dan vergeet ik gelijk uh, wat klaar te zetten. Daisy Talens was dit, uh, haar laatste nieuwe nummer. En ja, uh, uh, ja, ja, ja, ik heb hem, ja. We gaan verder met uh, Cornel en uh, ja, het is toch nog goed gekomen. Even, ja, die is, uh, ik, ik kan niet meer uit mijn woorden komen. In maart, ja, in maart is hij hier in de studio aanwezig geweest. Bij ZFM Entertainment voor jou op die 106.9. We gaan hem lekker draaien.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 9 maart was hij dus hier in de, in de, ja, in de studio bij ZFM Entertainer View En ja, we gaan lekker verder met een uh, heerlijke plaat. Ja, even een pingeltje erna. We gaan lekker verder met een gouden ouwe van Gloria Gaynor. En uh, ja, never gonna say goodbye. Wat is het weer gezellig hè, Fred Heij. Ja, zeker weten. hè? de gauw ouwe van Bonium en Ma Baker. En ergens in de jaren zeventig ja, is hij uitgebracht. En uh, ja, weet je wat we gaan doen? We gaan uh, de drie op rij van Fred Heij draaien. De drie op een rij van Fred Heij. Ja, dan komt hij dan. Ja, ik wou net zeggen. De Fifth Harmony in Ride On Me. Pick up the pen, put it on the paper, write on my skin, bring me to life, can't start again, there ain't no eraser, all of my flaws, you got them so right, everything is blank until you draw.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 Just for En we gaan iemand in de uitzending halen en dat is Johan Kettenburg. Johan, ik zou zeggen een hele goede avond. Ik zeg een hele avond, goede avond, terug. <laughs> Jij zat lekker in de tuin te bakken of niet? Ik zit, nou niet in de tuin te bakken, maar ik, ja, ik zit even lekker op de veranda, klopt. Ah, Oké, okay. dus eh, achter? nee toch? Nee, nee, niet achter. nee hoor. Nee, heerlijk het zonnetje. Dus, uh, het is eigenlijk overdekt eigenlijk, hoe moet ik het zeggen. Ik zit een beetje in, in een soort, uh, hoe noemen ze dit eigenlijk, een soort van aanbouw. En een, een lekkere koude klets erbij, of niet? Nee, nee, nee. Ik ben van de melk. Oh, oké. Okay. De... <laughs> ah, je moet nog optreden vanavond, of niet? Ik heb om negen uh, uur mijn eerste klant staan. Klopt. Ah, oké. Okay. En dat is uh, gewoon een besloten feestje? In dit geval is het uh, een besloten feest, inderdaad. Ja. Ah, oké. Okay. Hé, hey, eventjes uh, over jouw laatste, uh, laatste single. Uh, Mij krijg je een niet-stuk. Is dat een, uh, een, een single uh, die afgeleid is van uh, je privéleven? Uh... Het is inderdaad privé, inderdaad. Het slaat helemaal op, op hetgene van wat ik achter de rug heb. Okay. Daar, is het, daar is het op geschreven. En ja, ik had het al een hele tijd liggen. Ik denk, hoe ga ik dit uitbrengen? En uh, ja, we hebben het een beetje in een bluesachtige stijl hebben we uitgebracht. Ik moet zeggen, daar zijn we geslaagd. Ja, nou, ik, vind, ik kan niet anders zeggen als uh, chapeau, want ja, het is, uh, ik vind het een heerlijk nummer in ieder geval. Dankjewel. Ja, en uh, ja, ik, ik, ik had ook nog uh, trouwens een... Uh, ja, het is, het is nog wat vroeg, eigenlijk, of laat, hoe je zeggen, Wil. Ja, een kerstnummer, wat, uh, dat, dat uh, was vorig jaar uitgebracht, volgens mij. Klopt dat? Ja, ja, ja, ja klopt, klopt, klopt, helemaal. Ja, want het ging over het missen van uh, bepaalde personen met kerst. Uh, daarom heb ik, die, uh, heb, ik die, heb ik dat nummer ook gemaakt, hè weet je, iedereen heb je uh, in zijn naaste omgeving iemand die, die mist of, of, of whatever. Ja, klopt. Ja, daar leent, je, daar leent het liedje zich voor dat je even stilstaat bij degene die er niet meer is, dat je gewoon lekker op, op je kerst viert. Ja, nou ja, dat is uh, inderdaad waar. Ik bedoel, uh, ja, dat is, uh, ik noem het altijd een, uh, een maand van hè ja, ja, ja, ja, ja, ja, je zegt het wel goed. Ja, toch? Dat is, de, dat is ook de, de, de, de intentie geweest van het liedje. Ja, nou met het, uh, ja, dat, uh, ja, het komt goed over, laat ik het zo zeggen. Nou, dat, uh... ik, ik doe mijn best, weet je. Het is, uh, het is geen feestnummer. Het is samen nee. uh, ja, serieuzere nummers. Dus ja. Maar goed, we gaan ook daar even weer even een draai. En ik hoop dat die elk jaar gedraaid wordt sowieso. En uh, net als met uh, mij krijg je die stuk. Ja, ik hoop dat mensen daar ook, uh, ja. Kracht uitputten, zeg maar. Ja. Weet je? En nu, want uh, uh, het zal waarschijnlijk je volgende vraag worden. Is er weer wat nieuws? Er is inderdaad weer wat ja, nieuws. Klopt, ja, klopt. <laughs> dat was mijn volgende vraag. <laughs> ik heb een, uh, ik heb een uh, lied uitgebracht vijf jaar geleden. Die ga ik opnieuw coveren. Ja. Ik, uh, ik zeg nog even uh, nog helemaal niks, maar hij is in principe al klaar. En dat wordt een uh, CQ feest. Security, het zit tussen feest en carnaval in. Je kan het beide gebruiken. Ah, oké. Okay. Dus eh, eigenlijk een beetje, ja, met, met, met zomerse tinten. Ja, ja, ja, inderdaad. Oké. Okay. En, uh, ja, een uh, en album? Ik heb, ik heb ook een, nou ja, een album ben ik, ik weet je, ik, ik, ik heb die vraag, heb ik heel veel gehad. Maar, ja. uh, uh, uh, omdat ik alles zelf doe, uh, en ik, ik zit niet bij, ik, ik heb wel een platenlabel, maar ik zit niet bij een platenmaatschappij of whatever. Nee. Oké. Okay. Dus alles komt uit deze jongens de portemonnee, en ja... Het is een hele dure business, wil je zeggen want ik ga ook nog eens een keer een album uitbrengen. Ja, inderdaad. Dus, uh, maar dat gaat zeker nog wel een keer gebeuren. Maar wanneer dat is, het kan over een jaar zijn, maar misschien is het wel over zes jaar, ik weet het niet. Ja, nou ja in ieder geval uh, als je sowieso genoeg nummers hebt, maar volgens mij heb je die al. Ja, die heb ik zeker, die heb ik zeker. Maar als ik een album uit zou willen brengen, dan moet het bij mij en moeten nieuwe nummers zijn. En niet, niet meer die. Uh, nummers die ik al uit heb gebracht, die, die, die staan op Spotify. Uh, mensen kunnen het downloaden, weet je. Nou ja, download zes nummers, dat heb je voor zeven. En om een voorbeeld te geven heb je voor zes euro heb je zelf wel een album bij elkaar gemaakt. Ja, inderdaad. Nou ja, Top. ik bedoel... Eh. Kijk, mij krijg je niet klein. Of maar, nee, maar, mij krijg maar, je niet nou, stuk. stuk. Zo is het. Mij <laughs> krijg je niet stuk. Je niet. Ja, eigenlijk. En, eigenlijk en, is een... en, en, en hopelijk wordt... Uh, uh, de zomer die zit er nu aan te komen. Hè. Die ja. is uh, voor de deur. Ja, ik heb ook wel een liedje van laten zomer nu me komen, dat is een feest. Nou, dat, uh, ja, van mij mag de zomer komen. Ik bedoel, uh, ja, hier schijnt het zonnetje ja. al vandaag, dus... Uh... Nou, hier ook hoor, ik mag eens, zeggen, uh, ik denk dat ik aardige gekleurd ben al uh, vandaag. <laughs> dus ja, nou ja, ik bedoel, daar mogen we eindelijk eens een keertje een beetje van genieten, toch? Ja, dat heb je heel goed, dat heb je heel goed. Dus dat zijn, uh, dus ja, dat is een beetje een dingetje. En nogmaals, uh, ja, nieuw liedje op komst, bestaande nummer. Uh, ik, uh, die ga, begin ik binnenkort aan het veranderen. Laat ik het zo zeggen. Ik ga de mensen mij verrassen. Ik kan wel pas de titel zeggen. Dat heet uh, Al je woorden zijn te veel. En, niet. Uh... Uh, da, da, daar oh. kom ik weer mee terug. Oké. Okay. Ja, ik wou haast zeggen: van. is het toch niet de melodie van. Ja, ja, ja. ja. ja? Daar, daar, waar, daar ben ik namelijk. De originele van uh, Al je woorden zijn te veel. Die ken je. Ja. Van uh, meneer Dree. Ja, zeker weten ik. Heb hem, uh, ik heb hem toen uh, gecoverd. Het is ook een, een, een, een goed succesje geweest. En, uh, maar ja, wij geloven nog steeds heel erg in, sterk in het nummer. Ja. En ik heb hem weer veranderd. Ik heb hem uh, veranderd naar anno 2016-2017. Hé, hey, we gaan hem afwachten, Johan. Of niet dan. Ja, toch? Dus uh, dat is de gaande. Ah, oké. Okay. Hé, hey, Johan, ik, uh, ik ga lekker het plaatje draaien. Ik zou zeggen... Uh... Bedankt uh, alvast uh, voor jouw tijd. Heel graag gedaan. Ik, ik zeg, uh, heel veel succes met jullie zender. Ja, dankjewel. En uh, ja, uh, zodra de nieuwe uh, uit is, dan, uh, ja, dan zie ik hem graag. Uh, met alle liefde. Oké. Okay. Hey, we gaan het draaien. Goedemend. Mij krijg je niet stuk. Fijn weekend. Ja, jij ook. En uh, veel plezier Goedemend. nog vanavond, hè. Dankjewel. Oké. Okay. hey groetjes. Doeg. Doeg. doeg. Hoi, hoi. Dat was hij dan, Johan Kettenburg, net uh, aan de telefoon gehad. Mij krijg je niet stuk. We gaan verder met uh, Joom Lodge en uh, Prins Mohammed. En uh, ja, je kent hem vast nog wel. Ja, dan luister maar. Someone loves you, honey.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 naar die handen En sta ik alleen In dit gevecht? Waarom Is het zo stil in mij Waarom Ben jij weggegaan Nee, ik kan nog steeds niet wennen Dat je niet bij me bent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 Ik zou zeggen, allemaal bedankt voor het luisteren, alvast. Maar ik weet nog niet waar Dit was tevens mijn laatste nummertje: Connery Small en Stil in My. In Ik zou zeggen. Blijf nog even luisteren: Euro Breakdown naar mij. Van Maurice Mulder. En uh, ja, mij hoor je dus uh, gewoon volgende week weer. Van 5 tot 7 met Entertainer View hier bij CFM uh, Zandvoort Radio, zo moet ik het zeggen.